Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANJB. Op de A5 hoofddorp richting Amsterdam staat Viede tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. 3 kilometer met een kwartier op onthoud. Dat komt door een onwelwording. De rechterrijstrook is tijdelijk dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Hmm.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 That's what you want Een, een tijdje terug een tip van uh, iemand die bevriend is met Frank Doesburg. Die ken ik uh, nog uit de periode dat hij nog eens een deelname deed aan de Rob Agdow wordt. En uh, Via Via, dat is een uh, vriend van die Frank Doesburg dus, en die zegt, uh, nou ik uh, ken iemand ergens in Drenthe en uh, die is bezig uh, toch met uh, leuk muziek uh, te maken. En uh, de man heet Jarek Felix. En op een gegeven moment denk ik, nou laten we dat maar eens even proberen. En inderdaad, het is wel degelijk wat. Eh, ik geloof zelfs dat uh, 3 voor 12 Drenthe hem ook opgepikt heeft. Want hij woont in Emmen. En nou daar ben ik daar eens uh, meerdere malen geweest. Dat is ook alweer 15, 16 jaar geleden. Um, en dat uh, is toch, denk ik, wel een beetje een voedingsbodem voor. Uh, ja. Uh, een plek om uh, muziek uh, te gaan maken. Maar goed, uh, dat uh, terzijde. Uh, Dorothy is uh, de eerste single, denk ik, van deze Jark uh, Felix. Welkom bij deze alternative femme die op kerstavond uh, plaatsvindt... en uh, of de muziek daar helemaal op aansluit. Dat is vers 2. The Night's Dwelling van Liza Weld.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 Met die vel op de bus zijn we staan. Die gaan we voorrecht, ik kom maar niet te. Want ik ben een een Europeaan. Het komt, ik heb Nederland op mijn paspoort staan. Maar als ze vragen, waar kom jij vandaan? Dat kan altijd zeggen, ik kom maar ruten. Dat kan altijd zeggen, ik kom maar ruten. Dat kan altijd zeggen. Ze staan weer opnieuw in de belangstelling. De mannen van Van Piekeren. Natuurlijk, de band helemaal opgebouwd rondom de man zelf, Jan van Piekeren. Want dat is degene die het uitvoert. Ik kom uit Utrecht. Ja, wereldburger en, en wereldstad zou je bijna zeggen. De Naartsdwelling van Laarsenveld hoor je daarvoor. Dit is een dame die we vorige week in 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf hebben laten horen: Judith van Drie met Last. I know, but I can't breathe. You're my love, but I can tell this burden that I carry. For God, how long now? Endless thoughts run in tears, regrets, and I saw fears in my head, still loved by you so dearly. Out Uit het noorden van Limburg. Ik heb hem uh, al eerder dit jaar een keer gesproken. Dat ging toen over de Doldrums. Dat was een uh, album wat hij uit wilde brengen op uh, vinyl. En daar had hij het hulp uh, van het uh, publiek nodig. Dus een soort crowdfunding actie. Maar dit is toch nog even iets helemaal nieuws. Volgens mij staat het niet eens op de, op de Doldrums Ghost Town van Ethan Huis. Daarvoor Judith van met Lost. Uh, deze dames... In ieder geval een van de twee dames die heb ik een paar weken geleden nog gesproken voor deze single. De single is eigenlijk nog, eigenlijk net uit, Girl van Leuna. dream Kurt van Heumen, ik had hem uh, ook ergens in oktober nog gesproken... want het was eigenlijk een uh, terugkeer van uh, de muziekroots... die, die hij uh, min of meer eigenlijk had in 2014 en 2015 met uh, de jongens van Loke, want daar kennen we hem van. Een uh, band uit de, de buurt van Rotterdam. Maar die band die bestaat niet meer. En toen uh, besloot Sjoerd uh, zelf verder te gaan. En dat heeft geresulteerd in deze single Off Guard... Uh, onder de naam Paris Boy natuurlijk. Want dat uh, is uh, alles waar hij zijn muziek tegenwoordig onder uitbrengt. Uh, daarvoor hoorde je Girl van uh, Leuna. Dat is een beetje een, een, een song aan de dames uh, in het algemeen. En daar zit ook een clip bij en die kun je zelf wel vinden op YouTube. Want daar is het allemaal op te vinden. Not I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 2020 mag dan misschien rampzalig zijn als het gaat voor optreders. En live-optreders, vooral. Want. Vanmiddag had uh, Jan Koper het er ook al over. dat uh, als je als rockband ineens voor, voor 30 mensen in de zaal moet gaan spelen. en die allemaal een beetje schapachtig zitten aan te kijken. dan komt het natuurlijk ook niet over. Uh, weer terug naar vorige week, woensdag. want toen had ik een gesprek met uh, Nana en Roos. was ook nog iets uh, op, uh, nou ja, met hindernissen. Want. De telefoon uh, deed het even niet. De telefoonverbinding uh, uh, met naar buiten. Want uh, we hebben maken gebruik van het internet. En daar zit die telefoonverbinding uh, ook op. Nou, uiteindelijk uh, kwam Marcus van Dam uh, op de proppen. En die heeft het allemaal weer keurig netjes weten op te lossen. Dus wat dat er gaat, helemaal goed. En uiteindelijk heb ik daar ook een gesprek met dezezelfde Nana Emroos gehad over dat muzikale jaar. Wat is er dan niks leuker om een telefonisch interview gewoon te doen via de tafel en het gaat gewoon dus door. Wat ik al aangekondigd heb op de sociale media, euh, Nana M. Rose euh, aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen, Jaap. Goedemorgen, ja. ja het, is, uh, het, is, het is een dag. Uh, en eigenlijk de afgelopen 48 uur. Uh, dat het een beetje uh, hollen en stilstaan. En een beetje het ene moment uh, met het andere moment met pech. En uiteindelijk uh, dat dat allemaal weer goed komt. Dus ik uh, weet het ook niet wat er, uh, wat er aan de hand is tussen, ja. tussen hemel en aarde. Ik ook een beetje op zijn kop, volgens mij. <laughs> ja. Uh, ik, ik, ik, even over jou. Want ik, uh, kijk, ik uh, doe een muziek. We op de donderdagavond. Maar uh, dat uh, gaat even omwille van de tijd. Uh, uh, niet, uh, niet door. Dus daarom doen we het nu. En kunnen we het later nog een keer herhalen bij, uh, bij Alternative FFM. Um, want ja, uh, ik, ik, ik, ik, uh, ik, jij viel mij al eigenlijk eerder op. Um, in een aantal opzichten. En nu uh, heb je uh, zoveel mensen weten te mobiliseren dat jij uh, een nachtoptreden bij Kevin van Arnhem uh, hebt gekregen. Bij 3FM. Toch? Yeah. Ja, superleuk. Ja, inderdaad. Ik had... Um... Uh, Meegaan aan de toonladder, dus dan mochten muzikanten steeds iemand anders doorgeven die zij dan de volgende dag op de radio wilde horen. Uh -huh. Een soort ketting. Uh -huh. en, uh, en ja, en daar werd ik de weekwinnaar van die week, dat was heel leuk. En vervolgens moesten de weekwinnaars tegen elkaar strijden en de maandwinnaar, die, mag, uh, die mocht in de studio komen. Uh -huh. Wat het dus uh, morgen gaat zijn. Dus dat is super leuk. Dus ik heb inderdaad heel veel mensen, heel veel lieve mensen die allemaal op me wilden stemmen waardoor ik uh, gewonnen heb. Dus daar ben ik super blij mee. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, hoe belangrijk is dit natuurlijk voor, voor jou als muzikant in deze periode? Want uh, de, uh, nou ja, de burgemeester zei het al, lockdowns vliegen om je oren. Dus ik denk van, ja, dit is natuurlijk een welkom uh, uh, verhaal voor jou. Ontzettend, ja ja, want ik ben begonnen met het releasen van nieuwe muziek in oktober, maar ja, um, heb natuurlijk al heel lang aan gewerkt, dus het is dan eigenlijk heel jammer dat je het niet live kan promoten met optredens en zo. Mm. Dus dan zijn dit soort dingen extra welkom, want dat is eigenlijk de enige manier om het nu te, te promoten. Ja. Dus ik ben heel blij mee, ja. ja. Even over jou, uh, want uh, wat voor muziek maak je precies, hoe omschrijf je het zelf? Um, ik vind dat ook een hele moeilijke vraag. Ja, maar ik ga het toch lekker stellen. <laughs> Oké, okay, net je kunt je, jezelf je eigen uitdrukking ook bijna niet van omschrijven. Maar um, ik zou het denk ik omschrijven als uh, melancholische, cinematische popmuziek. Ja, uh, is, is dat ook uh, aankomen waar je? Of uh, hoe ben je daar eigenlijk uh, bij, met verzeld geraakt, met deze muziekstijl uh, of wat dan ook? Heb je uh, invloeden, uh, helden, muzikale helden, dat, dat soort dingen? Het ja, is best wel natuurlijk gegaan. Gewoon de dingen waar ik naar luister. Dus ik zit ook een beetje in deze hoek. Uh, en dan ga je dat ook zelf doen. En er zijn heel veel verschillende invloeden. Mm. Ik heb vroeger heel veel geluisterd naar uh, Matt Corby en Lianne Havas. Ik weet niet of je daar bekend zijn? Ja, dat zeg mij wel wat. Ik uh, weet dat, dat volgens mij, uh, uh, collega Walter Sands die draait dat. Wat jij nu net zegt, Liana Havas, hè? Zeg jij? Ja, ja. ja, klopt. Ja, ik vind haar heel erg tof. En eigenlijk, ik denk vooral, uh, en met Corby dan, zij gebruiken hun stem ook heel erg op een heel veelzijdige manier. Dus mm. allerlei, alle verschillende facetten, dat vond ik altijd heel interessant. Dus ik denk dat ik dat heel erg heb meegenomen, uh, in mijn eigen muziek ook. Mm. Um, want uh, ik heb ook gelezen dat je um, genomineerd uh, was voor een aantal prijzen bij de Grote Prijs van Rotterdam. Want uh, dat is uh, de plek waar je ongeveer zit, denk ik. Ja. ja, ik zit in Rotterdam, ja. ja. ja um, um, nou ja, eerst even over die Grote Prijs van Rotterdam. Want het is een beetje zoals ik het uh, uit het verleden ken van bijvoorbeeld de Grote Prijs van Nederland. Daar had je ook van dat soort uh, categorieën. Uh, Hip-hop, uh, singer-songwriters en bands. Maar dit is uh, aankomend talent. Uh, dan heb je daar ook verschillende categorieën. Jij was er ook een uh, van de genomineerden. Klopt, ja. ja. ja bij de categorie uh, singer-songwriter ja. zat ik bij... Ja. Um, ja, en daar heb ik in de finale gespeeld. Helaas niet gewonnen, wel een andere hele terechte winnaar. Lieserwold. Ja, ja, uh, ja. draaien we ook die hier. Ook. <laughs> ja. Oh, echt wat leuk. Ja, die draaien we ook, dus. Uh, <laughs> dus dat, ja. ja, maar ga door. <laughs> um, ja, dus maar die finale heb ik gespeeld, dat was super leuk. Um, ook heel fijn om überhaupt weer te kunnen spelen, natuurlijk. Mm -hmm. um, dus dat eigenlijk, ja. ja. Uh, goed, uh, is, uh, dan even over de stad. Want uh, Rotterdam heeft uh, een uh, ja, behoorlijke muziekscene, denk ik. Als ik het zo uh, beluister. Ja. Uh, een van de, de exponenten, denk ik, is toch de Cosmic Carnival geweest uh, van de laatste jaren. Want uh, dat is uh, uh, wat ik denk, vind ik, uh, een beetje in het oog de band. Maar goed, uh, ja, uh, is het een, een goed muzikaal klimaat uh, daar in, in Rotterdam? Want uh, er komt uh, aardig wel wat uh, vandaan. Ja, zeker. Ja, ik heb het idee dat er ook steeds meer echt uh, bekend komt te staan om de muziek die er vandaan komt. Ook heel veel verschillende stijlen, denk ik. Dat vind ik mm -hmm. heel tof. Um, dus ja, ik heb zelf op het conservatorium hier gezeten. Dus daar komt mijn, dat is, daar zit mijn muzikale net. Ja, dat is, dat is uh, hoe heet dat ook weer codarts? Ja, codarts inderdaad. Ja, ja. Uh, ja, daar ben ik nu twee jaar afgestudeerd, maar nog steeds, ja, daar leer je natuurlijk zoveel muzikanten kennen. Yeah. Um, maar ook buiten dat, dat vind ik heel leuk aan Rotterdam, zijn er ook superveel mensen die. Uh, zonder muzikale opleiding ook super actief zijn in de muziek scene. En dat vind ik juist ook heel erg tof. Ja. Dus die mix, die mix is heel leuk, vind ik. Ja. Uh, even over de... In november had ik al net gedraaid, maar Love Me Like I Do, uh, of Love Me Like I Love You heb ik nu klaarstaan. Uh, vertel er iets over. Waar, uh, wat, wat heeft je aangezet om dat liedje te schrijven? Um, nou, Ik heb dat geschreven um, omdat ik een uh, tijd lang het gevoel dat ik heel veel dingen... Aan het doen was omdat ik dacht dat anderen wilden dat ik dat zo zou doen. Mm. Terwijl die daar dat waarschijnlijk helemaal niet zo dachten. Mm. Uh, maar dat maakte wel dat ik af en toe vastliep in, in, in hoe ik dingen deed. Omdat ik dan niet meer zo goed wist hoe ik het zelf zou doen. Omdat mm. ik alleen maar bezig was met wat, hoe zouden anderen het doen. En dat controleerde me een beetje en dat, daar liep ik in vast. Mm. En een liedje schreef ik aan, eigenlijk om aan mezelf te zeggen van joh, laat dat gaan. Um, het is oké okay hoe je bent. Um, Zelfacceptatie, dat soort, uh, dat soort zaken. Ja, ja zeker. Ja. De laatste zin van het refrein vind ik ook... Um, I'm tired of wanting to make you love me like I love you. Mm. Van, het um, moet een keertje afgelopen zijn met wat pleasen. <laughs> ja, ja. Ik, vind het, ik vind het best wel een mooie strekking van, van zo'n zo, zo, zo, zo, zo verhaal. Zullen we hem dan maar even gewoon uh, laten horen? Superleuk, ja, graag. Oké. Okay. I leave the text Fight with reason They're Coming from miles ahead And I can see them pop van Dayweaver. De opvolger van een andere band. Dat was eerst uh, Stillwave. Maar dat is eigenlijk ook wel... een beetje de tand destijds, Of tenminste in een periode... waarin uh, toch veel uh, muzikanten en bands dat doen. Uh, Glaswolf heeft dat uh, gedaan. Hoofs heeft het gedaan. En ook deze band heeft het gedaan. Ik geloof dat er, ik ben er zelfs nog één vergeten. Maar dat zijn eigenlijk allemaal even wapenfeiten van bands die dat allemaal gedaan hebben. Zij zijn er één van. Daarvoor hoorde je Nana en Rose met Love Me Like I Love You. Nu weer even terug naar wat rustige muziek. Ook haar heb ik twee keer in het, jaar, het afgelopen jaar gesproken. Friedelijn.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 You. Every heartbroken princess is a shooting star. Like. To The City en daarvoor horen we Forever Maybe van Friedelijn. Uh, dat gaat uh, langzamerhand een beetje richting uh, klok van 9 uur, dus dat uh, komt mooi uit. Maar we hebben nog uh, muziek uh, wat we nog uh, kunnen draaien, zoals bijvoorbeeld deze. Die heb ik nog uh, even stiekem afgelopen dinsdag uh, nog eventjes gedraaid tussen 10 en 12. Dan krijg ik drie uh, vriendelijke vrienden tegenover me van, wat is dit? Nou, het is gewoon hele emabele muziek. Van Lilith Merlo. speak your heart I Ook niet uh, zomaar. Het is een, een, eigenlijk een totaal ander nummer... wat ik uh, min of meer van uh, Lieselotte uh, ben gewend. Want het was meer uh, jazzy. Maar dit uh, is eigenlijk uh, helemaal geen jazz. Maar gewoon totaal iets, iets anders. Uh, maar goed, uh, ze heeft ook uh, de hulp uh, gehad van uh, Serge Duzo. Uh, wie is dat? Nou, die heeft ooit nog eens een keer in een uh, begeleidingsband... met Linda Kreuzer nog een keer gespeeld. Dat weet ik dan weer... Maar dat is ook alweer, nou, denk ik, wel een jaar of acht geleden dat dat voor het laatst is gebeurd. Goed, nou pleeg ik af en toe ook nog wel eens te luisteren luistervinken bij collega's in Den Londen. En dat doe ik met name op de zaterdagmiddag. En ineens was daar een band die afgelopen zaterdag werd besproken door collega Willem de Waard bij Zwaardvis... En ik denk, ja, dat is nou weer koren uh, op de molen voor, uh, voor mij ook. Uh, en daar sluiten we dan ook dit eerste uur mee af. Electric Feathers en Endless Night. En straks nog een uur met uh, Alternative FM. Met daarin een gesprek met Paul Glandorf van Semi Stereo, Want die hebben op de valreep ook nog een nieuwe single uitgebracht. for tonight